Charlie. Woezel en Charlie rollen bollen samen door de tovertuin. Pip rent achter ze aan. Wat jammer, fluistert Woezel als ze bij Tante Perenboom zijn aangekomen. Haar ogen zijn dicht. Tante slaapt. Dan maken we haar toch wakker, zegt Charlie. Pip houdt hem tegen. Nee, want ze vindt het altijd fijn om smiddags even te slapen, zegt ze zacht. Een middagslaapje. slaapje? Charlie begint te lachen. Ze is toch geen baby? Woezel gichelt. de babyboom. <laughs> Charlie en Woezel rollen tegen elkaar aan van het lachen. Pip zucht. Bah, wat doen Woezel en Charlie flauw? En ze doen ook helemaal niet zachtjes. stil nou, zegt ze. Dan krijgt ze een idee. Zullen we anders Charlie eerst ons hok laten zien? Dan kan tante nog even slapen. Woezel springt op. Kom mee, Charlie, wie het is, is. Hij begint meteen te rennen en Charlie gaat achter hem aan. Pip kijkt snel of tante niet wakker is geworden en loopt dan ook naar het hok. Ze steekt haar hoofd naar binnen om te kijken wat haar vriendjes allemaal aan het doen zijn. Woezel kijkt nieuwsgierig naar Charlie's grugzak. Wat heb jij allemaal in je grugzak, Charlie? vraagt hij. Hij haalt er een gestipte bal uit. Mag ik die lenen? Charlie knikt en pakt een knuffelbeertje uit de speelgoedkist. Mag ik deze dan van jou lenen? Tuurlijk, zegt Woezel. Leg het maar in Pip's mandje. Pak nou niet alles uit, jongens, zegt Pip terwijl ze zich naar binnen wringt. We gaan toch met z'n allebei buurpoes logeren? Charlie ook. Maar Woezel en Charlie luisteren niet. Woezel heeft zijn hoofd in Charlie's rugzak gestoken en rommelt erin en Charlie duikt onder de mand van Pip... zodat hij als een schild op zijn rug ligt. Ik ben een schildpad, roept hij grappig. En ik ben een zeehond. Woezel laat Charlie's bal op zijn neus stuiteren. Als de bal naar buiten stuitert... schieten Charlie en Woezel langs Pip het hok uit. Ze wordt bijna onver Auw, roept Pip boos. Maar Woezel en Charlie hebben niks in de gaten... en springen wild in het rond en weer het hok in... Wat een leuk hok heb je, Woezel, zegt Charlie nog naheigend van het springen. Lachend zet hij Pips voerbak op zijn hoofd als een grote hoed. Ja, hè, zegt Woezel. En je mag hier altijd spelen, hoor. Ja, zegt Pip bozig. Maar jullie gaan deze rotzooi wel zo opruimen. Moet je kijken. Opruimen, zegt Charlie verbaasd. Ik zie helemaal geen rotzooi. Woezel kijkt geërgerd naar Pip. Charlie is een net, Pip. Dan gaan we toch niet meteen opruimen. Pipzucht. Nou, niet meteen dan, geeft ze toe, maar wel strakjes. Hallo. Buurpoes steekt haar hoofd het in. Is Charlie er oh? al? Vraagt ze vrolijk. Ik hoor een hoop geblaf. Pip knikt. Hoi, Buurpoes. Ja, dit is Charlie. Charlie, dit is Buur... Boos. roept Charlie hard terwijl hij zijn hoed afgooit. Hij springt op Buurpoes af, potst tegen Pip op... en de spullen vliegen in het rond. Buurpoes schrikt en zet het op een renner. Charlie schiet achter haar aan, zo het hok uit. Jongens, wacht even, roept Woesel vrolijk. Die denkt dat ze dikketje doen. Ik doe mee, hij potst tegen Pip's mand. Bats. Een fotolijstje van Woesel en Pip valt op de grond. Het glas is gebroken... Pip krabbelt geschokken overheid. Nou zeg, mompelt ze. Terwijl ze naar de scherven kijkt. Buurpoes rent langs het hok... gevolgd door Charlie en Woesel. Haar staart is helemaal dik... en ze kijkt bang. Pip rent naar buiten. Stop, Charlie, roept ze. Dit is Buurpoes en zij is onze vriendin. Maar de twee lopen haar bijna onver. Ze kan net op tijd opzij springen. Woesel rent er killend achteraan. Oh nee... Pip schrikt, als ze ziet dat haar vriendjes gekert op Tante Perenboom afrennen. Niet daarheen, buurpoes! Tante slaapt! Maar buurpoes hoort haar niet en Woezel rent nog steeds achter de rest aan. Ophouden, Woezel! roept Pip boos. Buurpoes vindt het niet leuk! Maar Charlie luistert niet en Woezel vindt het allemaal veel te leuk. Ze zitten achter buurpoes aan en rennen rondjes om de stam van Tante Perenboom. Pip rent er naartoe en pakt Charlie bij zijn staart. Ze trekt eraan, maar Charlie wringt zich los... en Pip valt achterover en botst tegen tante aan. Tante schrikt wakker. Hm? Wat gebeurt er? vraagt ze. Pip, roept ze uit als ze Pip ziet zitten. Ik was aan het slapen, moppert ze. Maar tante, ik deed het niet... Staan op Pip. Ik zei juist tegen Charlie, want die ging achter Buurpoes aan. Charlie, roept tante Perenboom blij. Haar boosheid is meteen over. Hallo, lieve tante Peertje. Charlie rent vrolijk op haar af en Buurpoes maakt zich gauw uit de voeten. Oh, wat fijn dat je er bent, zegt tante liefkozend. Laat me eens goed naar je kijken. Oh, wat ben je groot geworden. Ze glimlacht. Ik vind het zo gezellig dat je komt logeren. Woezel knikt. Nou, ik ook. Charlie is supergezellig. En hij likt Charlie over zijn wang. Ja, leuk, Jack, roept Charlie enthousiast. Pip vindt het helemaal niet leuk. Charlie doet hartstikke stout en zij krijgt op haar kop. En Woezel helpt ook niet mee. Het is toch niet eerlijk, mompelt Pip. En stilletjes loopt ze weg.